Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dekker wil dat dyslectische leerlingen... dit jaar toch de spellingcontrole kunnen gebruiken... bij het eindexamen Nederlands. Dat blijkt uit antwoorden van Dekker op Kamervragen. Dekker heeft het college voor toetsen en examens gevraagd... om het verbod op de spellingcontrole te heroverwegen... en uiterlijk woensdag met een reactie te komen. Hij zegt dat er veel onrust is ontstaan... doordat de wijziging is doorgevoerd in een lopend examenjaar. Ouders van dyslectische leerlingen zijn bang... dat hun kinderen zonder spellingcontrole zakken voor het examen. In Colombia zijn drie mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt met het Zika-virus. Ze hadden, mogelijk als gevolg van het virus, de spierziekte Guillain-Barré opgelopen. Ze raakten daardoor totaal verlamd, met de dood als gevolg. Zika is vooral bekend omdat het virus zou leiden tot misvormde baby's, maar dat verband is nog onzeker. Het aantal gevallen daarvan in Brazilië blijkt minder groot dan eerder werd gedacht. Bij de aanval vanmiddag op een hotel in Dublin zou een vierde dader betrokken zijn geweest. Hij was volgens een Ierse krant verkleed als vrouw en zou tegen een van de schutters hebben geroepen... hij is niet hier, ik kan hem niet vinden. Daarop zouden de aanvallers zijn vertrokken. Naar wie ze op zoek waren is niet bekend. Bij de schietpartij viel één dode en raakte twee mensen gewond. De slachtoffers in Dublin waren boksliefhebbers. Die kwamen kijken naar de weging van deelnemers aan een bokswedstrijd dit weekend. In Tubbergen in Twente is een ongeluk gebeurd tijdens een carnavalsoptocht. Een deel van een praalwagen viel om en kwam in het publiek terecht. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens regionale media maakte de wagen om onduidelijke redenen een noodstop. Na het ongeluk werd de optocht in Tubbergen hervat. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Excelsior speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Willem II. Het weer, vanavond en vannacht overwegend droog, minimaal rond 7 graden, morgen veel bewolking, alleen in het zuiden mogelijk wat zon. Het blijft vrijwel overal droog, en het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. er klaar voor. Ben je er ook echt klaar voor of ben je er al klaar mee? Ik ben er klaar voor. Mooi, knallen we erin. Dit is DJ Dion Sidney. Tot aan 11 uur, non-stop in de mix. Ik zeg: ga met die banaan. Everything he wants to dream away Under this pressure, under this weight We are diamonds, and I feel my heart We'll be Dan is hij er gewoon weer bij. En ik natuurlijk ook. DJ JK, DJ Dion Sidney. Dit was zie je het alweer. Blijf gewoon lekker luisteren naar de andere programma's van jou. enige echte Zandvoortse lokale radio. Ga je carnavalen? Heel veel plezier dan. Maak het niet te gek. Want dat doen wij ook niet. Haha. Ik zeg zometeen het weer en het verkeer. En natuurlijk het belangrijkste nieuws met een 11 uur. Dit was hier het. Ciao!